In Moskou heeft de politie ingegrepen bij een verboden homodemonstratie. Tientallen mensen zijn opgepakt. De Russische homobeweging organiseerde de manifestatie, hoewel de vergunningaanvraag was afgewezen. Het stadsbestuur van Moskou had de demonstratie verboden omdat de aanblik van homo's kinderen zou kunnen traumatiseren. Een grote anti-homodemonstratie mocht wel doorgaan. Ook daar werden mensen gearresteerd. Homoseksualiteit ligt erg gevoelig in Rusland. Tot 1990, 1990 was homoseksualiteit wettelijk verboden.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 Het weer bewolkt vooral in het noorden regen. Temperatuur 14 graden langs de kust. En een graad of 18 in het zuidoosten. Morgen meer zon en iets warmer. Na het weekende eerst nog kans op een bui. Vanaf woensdag overwegend droog en zonnig. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. En op de A10 Noord richting Zaanstad voor Knop het Koenplein 4 kilometer. Daar staat een auto in brand en daardoor is de verbindingsweg naar de A8 dicht. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Je luistert naar de Zandvoortse Radio CfM. Goedemiddag, even na twee uur. En dat betekent een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. CfM. Voor Zandvoort en de regio. En aan het begin van deze uitzending draaiden we James Inwin en Michael McDonald en Jaanbo Bider. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. We ja, al, daar zijn we weer. Daar zijn we weer, drie uur live vanaf het regenachtige gasthuisplein. Ik wou zeggen, waar is de zon gebleven? Normaal gesproken schijnt het zonnetje op zaterdagmiddag. Ja, ja, ja, maar vandaag dus niet. Dus we hebben een grote kans dat onze weerman om half drie live in de studio aanwezig zal zijn. We hebben het over Lex van de Oren. Juist. Uh, allereerst even nog even de evenementenagenda. Die kunt u van ons verwachten rond de klok van half vier. De filmagenda van Circus Zandvoort rond de klok van kwart voor vier. Uiteraard om half drie het weerbericht door onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van de Horen. Uiteraard om kwart voor vijf het gedicht van de week. Ik heb ook deze week een hele mooie binnengekregen. Oh. Onder de titel 27 jaar getrouwd. Het is een kort gedicht, maar het is wel een heel mooi gedicht. Goed, wat gaan we nog meer doen? Uh, uiteraard op dit moment is de kwalificatie van de Formule 1 in Monaco bezig. Daarvan houden we je op de hoogte. Uh, we hebben een groot, groot, groot, ja zo groot uh, is die beker ook, biljartnieuws. En daar komen Louis van der Meij en Ton Ariensen ons alles over vertellen. Want ze hebben gisteren de finale gewonnen. Maar daarover na het volgende nummer meer. Voor de rest gaan we over, live overschakelen naar Luna's Dance Mob. Ja, ik weet niet wat het is, maar het gaat een grote dansfestijn te zijn om drie uur bij Monaco. En daarvoor is voor ons aanwezig Roy van Buringen. Dus genoeg reden om drie uur te blijven luisteren naar ZFM Zandvoort op de zaterdagmiddag. Dat doen wij allemaal vanmiddag tussen twee en vijf op de Zandvoortse radio. En hier is Ellen Clark. Ja, zo komen we natuurlijk nooit af he, van die Gooise Vrouwen. Die <laughs> worden de soundtrack van uh, Gooise Vrouwen uitgevoerd door Ellen Clark. Dat was Foxy Lady. Nou, er kwamen dus, uh, twee zojuist uh, heel trots uh, de studio binnengelopen van uh, CFM. We hebben het over Ton, Arisen en uh, Louis van der Meij. Want zij hebben de beker gewonnen. Sterker. En nog. niet zomaar een beker, nee, joh. Ze hebben geschiedenis geschreven. Geweldig. Ton en uh, Louis, van harte welkom in de studio. Die, die beker moet wel loodzwaar zijn. Die is loodzwaar. Zweed staat nog in mijn voorhoofd. En uh, dan gaan we even we terug we ook, uh, nadampen van gisteravond. En er staat een heerlijke fles champagne op tafel. Ja. U begrijpt het luisteraars, kom als vrijwilliger bij BCFM, want het is altijd feest. Maar goed, gisteravond uh, was het de grote avond, het was de finale. Gisteravond uh, de finale. En dat uh, na een valse start van ons team, die zich in de loop der tijd keurig hersteld hebben. En dan uh, daarna, via de na-competitie... De halve finale, de finale en daarin het klapstuk En daar zal Louis straks wel wat over vertellen. Maar Café Oomstij is natuurlijk trots op zijn biljartteam. Ja, geweldig. Vertel even, hoe is dat? Ik bedoel, we hadden vorige week Louis ook al in de, in de uitzending dat de finale eraan zat te komen. Maar hoe zag de dag er gisteren uit, gisteravond uit? De dag gisteren. Dat was uh, om drie uur nog eventjes een balletje stoten om um de arm goed in beweging te krijgen natuurlijk. Ik zag zelfs dat Louis naar de kapper was geweest. Ja, ook dat. Keurig, Alles zag er keurig, keurig netjes uit. Strak. En de rest van het team ook? En de rest van het team, zat alles zat uh, goed in zijn vel. Ja. We hebben altijd een hapering. En dat is dan uh, mijn oudste zoon Edwin. Die uh, net op tijd het busje in kon. Dus dat ging ook goed. We werden opgepikt om kwart over vijf. Busjes waren trouwens gesponsord door een van de trouwe gasten. En uh, nou, half zes daar aangekomen is er een openingswoord en een indeling van de competitie. En tot onze grootste verrassing werd het een dubbele avond. Dus we moesten allemaal vier partijen spelen. Dus dat wist je niet? Dat, dat een wisten avond. we niet. Oké. Okay. De tegenpartij wist het wel? Nee. Ook niet? Dus het was gewoon een verrassing voor, dat het voor een iedereen? Dat was een verrassing. En in tegenstelling tot de competitie hebben we gisteravond alle teamleden die de plek verdiend hebben kunnen laten spelen. Dus we hebben niet drie tegen drie, maar vier tegen vier. Dus zo'n avond werden er 16 partijen gespeeld. Dat is nogal wat. Oké, okay, maar ik had begrepen dat, uh, hoe heet het, uh, dat jullie op een gegeven moment ook nog een diner tussendoor hadden. En toen dacht ik bij mezelf van ja, eerst din e e biljarten dineren en dan weer biljarten. Ja, alle nieuwe dingen hebben foutjes. Zo is dit ook, als een, ook bij de tegenstander als een foutje ontdekt. En je kan beter eerst eten en dan gewoon lekker gaan biljarten. Ja. En nu tussendoor de onderbreking. Ja, achteraf was het zo dat we na het eten nog één ronde moesten spelen. Dus dat viel op zich wel mee. Maar ja, doordat je zoveel partijen moet spelen, wordt het toch laat. Oké, okay, en uh, nou goed jullie zeiden dat jullie een valse start maar uiteindelijk, uh, toen jullie gewonnen hadden, uh, toen is het nog, nog diep in de uurtjes doorgegaan. Wij hebben de beker in een aparte bus vervoerd naar Zandvoort. En ja. dat hebben we daar nog uh, zachtjes gevierd. Oké, okay, en uh, even kijken. Maar jullie hadden dus een bus met, bussen met supporters mee? Ja, we hadden uh, buiten de spelers om. Uh, 24, 24 mensen heb ik geteld die uit Zandvoort of op eigen gelegenheid of met de busjes naar Heemstede is gegaan en die hebben daar uh, de verrichtingen van de mannen Gezien Gade geslagen. geslagen Goed, dus het was nog tot, uh, ruim onrustig tot in de kleine uurtjes ja. Oké, okay, dan gaan we zo even naar uh, Louis Want Louis die gaat even inhoudelijk vertellen over uh, hoe dat, de zaak verlopen is want Ik had al van, uh, van jou begrepen dat het een, een beetje een valse start was uh, in het begin Maar dat het later toch goed ging Louis, vertel, hoe is het wedstrijdverloop gegaan? Nou, het wedstrijdverloop was uh, behoorlijk spannend de, de, de spelers tegen elkaar opgewassen was Qua uh, dus was het uh, heel nauw ik moest tegen een speler van 13, ik moest 14. Het was uh, eentje van 12 van hun, een van 11 van ons. En wij hebben dan twee zeuvens. en dat is ons geheime wapen gewoon. Daar ja. kunnen wij toch wel uh, mee scoren. En het is gisteravond ook weer uh, gebleken. Die jongens hebben zich uh, kranen geweerd voor het eerst op, uh, in de finale staan. Voor mij trouwens ook. De eerste keer dat je in de finale staat. En dan komt er toch wel wat op je af. De eerste partij had ik helemaal gaan last. Nee. Ik echt uh, speelde ik heel erg goed. Maar met tweede en derde partij moest ik in de nabuurt de punten te, zien te halen. Dat lukte geloof ik twee keer. En dan zat de druk er wel goed op op dat De druk zat erop. Ik was ja. echt, uh, echt gespannen. Maar goed, dat heb je als je met elkaar uh, dat, dat behaalt. Kijk, en uh, die jongens hebben er ook allemaal last van die anderen. Dus uh, ja, dat is niet zo heel erg. Maar uh, het is wel spannend. Het is leuk. En vol, vol op bak natuurlijk. Er ja. Zeker 50, 70 mensen zouden te kijken. Dus dat is uh, ja, gewoon spannend. Ook zij hadden supporters meegenomen. Ja, niet zoveel als wij hoor. <laughs> wij, waren, wij waren dik in de overhand daar. Dus, uh, ja. maar gewoon heel trots op het team. Zeker als je vier wedstrijden per, per ja. persoon moet spelen. En als je dan nagaat dat je per... Als je echt alles goed speelt, dat je twaalf punten kan halen. Nou, daar hebben wij twee spelers die negen punten hebben gescoord. Dick Tronk, onze oude Rot, die uh, de eerste partij... Uh, Helemaal niet in vorm was. Maar de tweede, derde en de vierde gewoon uh, glansrijk won. Jeroen van der Bos die drie keer won. Dus dat is ook uh, knap. Edwin Aritsche die uh, zeven punten haalde van de twaalf. En ik heb er zeven gehaald van de twaalf. Nou ja goed. Dan kom je uit op 32 punten. Ja. En de tegenstander 20. Dus dat is een uh, ruime overwinning. Wanneer kreeg je het gevoel van uh, dit gaat de goede kant op voor ons? Nou in de... Eerste helft stonden uh, wij met... Moet ik even kijken, want dat heb ik nog op bij me. Spreekbriefje komt er nu bij, hè? Het nou, zou... waren nogal wat wedstrijden. Oh, daar komt, er komt een bierveldje. Ja. ja, altijd, hè? Ja, ja. 17-9 stond het, uh, ja. stonden 8 punten voor. Ja. En toen begon de tweede ronde. En toen liepen we meteen tegen twee nederlaag op. 0-3 en 1-3. En toen was het alleen maar 3-0. 2-0, 3-1, 3-1, 3-1 En 0-3 dus. ja. Ja, uh, Ik hoefde mijn laatste wedstrijd uh, Eigenlijk uh, hoefde ik al niet meer te spelen Maar ik heb hem wel gespeeld ja. En dat was gewoon uh, ja, fantastisch dus. Ge Ik ben heel trots op het team ja. En heel trots op uh, Henk van der Linden Die uh, het hele gebeuren toen opgezet hebben bij ons Samen met Tom. Zijn gaan drie banden oefenen en oefening baart uh, kunst zeggen ze wel eens. En het is gewoon gisteren gebleken dat we veel oefenen en uh, dat komt er gewoon uit. Maar ik sprak jou gistermiddag nog even en toen zag je er vrij relaxed uit. En toen had je het erover van, ja, de ballen moeten ook vallen. In die zin ja. van, je moet ook uh, in de gelegenheid komen om die cannonballs te maken. Nou, die had ik in mijn eerste partij wel. Maar ja. in mijn tweede en derde partij lukte dat gewoon niet. Ja. Ja. En uh, daar had mijn tegenstander ook last van hoor. Dus uh, ja, het is nou eenmaal zo. Het gebeurt, maar apetrots natuurlijk. Wat een giga beker jongens. Kon die, kon die niet groter? Nou, ik heb hem nog zo grote beker gezien. Ik heb hem nooit eens gezien. <laughs> gezien. Hij is lood en loodzwaar. Dus ja. Uh, ja. En wat, uh, uiteraard, de beker en uh, eeuwige roem natuurlijk. Eeuwige roem. Eeuwige roem voor café Oomstee Team. En uh, wat hebben we nog verder nog wat prijzen gewonnen? We hebben kregen allemaal een uh, cadeau, geschenking, wijn, ja. alle spelers, bloemen en nog een uh, mooie geldprijs. Ja, ja. die hebben maar uh, alle zandwoorders niet laten betalen gisteren daar aan drank. Gelijke. Uh, die hebben wij uh, vrijgehouden. Ja. Dus dat was natuurlijk ook leuk. Dus niemand hoefde het te betalen. Gratis vervoer. Ja. Dus nou ja, dat is toch uh, top. ja Grandioos dat het, uh, dat het zo gelopen is. Maar ik, ik, ik voel je gisteren in de middag dus vrij koel cool eronder. Maar ja, ja, en dan heb je nog even wat stoten gedaan in, in de Oomstijl. Even een beetje los te komen. Ja, allemaal nog even gehoekend. ja En toen zijn we... Uh, toen had iedereen een goed gevoel? Ja. Een goed gevoel Ja, we waren, niet, we waren niet bang voor ze. Dus uh, het is ook wel gebleken. En okay. dit weekend na feesten, natuurlijk, hè? We gaan vanmiddag nog wel een lekker biertje drinken. Ja, goed Heel goed. En voor jullie staat hier een fles champagne. Grandioos. En, en die drinken jullie gezellig op. Dat gaan we zeker doen. En in ieder geval bedankt weer voor de, de zendtijd. En jongens, we zijn apen trots op jullie. Okay. Grandioos. Dankjewel. Hé, hey, en uh, dit nummer is voor jullie. Van harte gefeliciteerd. En deze is voor de kampioenen. Time after time. my sentence. But committed no crime. And bad mistakes. Robert ga maar diep in de fles kijken die we zojuist gekregen hebben. Hij is zo mooi rof, Misschien vind je wel een message in de battle. Je, hij... <laughs> <maar uit. laughs> je bent ook een doordenkertje. Je hoorde je. de single van The Police. Joh, wat een mooi flesje champagne. Ja, hebben we hij, gekregen. Is, hij is nog dicht, maar hij is, ja, op, is hij, nog hij wel heel gekoeld hoor. Hij is nog keurig. Heerlijk, gekoeld. heerlijk. Maar het zal koud zijn buiten, maar dat horen we straks van, uh, van onze enige echte weerman Lex van der Hoorn. Allereerst nog even wellicht voor degene die onder u het nog niet weten. Maar vandaag organiseren de gemeenschappelijke hulpdiensten voor de vierde keer de hulpverleningsdag Zandvoort. U bent tot vier uur van harte welkom op het Badhuisplein. Want het staat vol, namelijk daar met hulpverleningsmateriaal, voer- en vaartuigen en informatiestands. Vandaag vinden er doorlopende demonstraties plaats. Kunt u zelf aan diverse activiteiten deelnemen en krijgt u alle uitleg over het materiaal dat de hulpdiensten tijdens hun dagelijks werk gebruiken. Uh, wilt u daar nog wel naartoe? U bent tot 4 uur van harte welkom op het Badhuisplein En om 3 uur natuurlijk bij de DanceBob. Bij Dance Mangos. Ja, maar daar gaan we straks live ook naar overschakelen. En daar is Luna, dus ga er snel heen. Om 3 uur begint het spektakel al daar. Eerst muziek en daarna een Alex van Horen. De man van Meteopagina.nl met het weerbericht voor de komende dagen We we naar het CFM weerbericht gaan voor de komende dagen, even over de hockeywedstrijd. Spannende hockeywedstrijd al daar in Bloemendaal. Ja, het was super spannend, want bij de hockey kon vanmiddag de beslissing vallen in de strijd om de landstitel. Amsterdam, dat in het eerste duel met 3-2 zegenvierde, wordt bij Winston-Bloemendaal de nieuwe kampioen en zou daarmee de tegenstander onttronen. Wint Bloemendaal, dan volgt de zondag een beslissingswedstrijd en vanaf 1 uur. Die wedstrijd is om 1 uur begonnen. En het was 1-1. En in de laatste seconde kreeg Bloemendaal kreeg nog een strafcorner. Maar die werd toch wat gevaarlijker uh, verdedigd. Want de bal ging hoog de cirkel uit. En dus hevige protesten van de kant van Bloemendaal. Maar de scheidsrechter uh, gaf geen krimp en zei gewoon uh, klaar. Het is over en uit. En het is 1-1 geworden. Dus we gaan morgen nog een wedstrijdje spelen. Oké, okay, spannend dus. wordt en... vervolgd. We houden het in de gaten. het voort het is een een half drie, dat betekent hoog tijd voor het weerbericht. Nou, als je zo naar buiten kijkt, dan weet je wel dat Lex van de Oren gewoon lekker in de studio zit. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Rob. Goedemiddag Lex. Geen, geen strand hè vandaag? Nee, geen strand uh, Nee, vandaag. dat zit er niet Nee, Nee, je, wa je waait er uit je, uit je hemd man. Ja, en die temperatuur is ook uh, niet juf van het. Nee, het is uh, op dit moment is het 13 graden. En uh, er staat <coughs> op dit moment windkracht 6 tot 7 op het strand. Oh, Zo, is net niet stormachtig, want dat is windkracht 8. Maar dat is dus een, een vrij krachtige uh, tot krachtige en een harde wind. Dus in het dorp valt het nog wel mee, maar zit wel in de war. Oké, okay, ja, ik zie het aan <laughs> <Sorry. laughs> je. Nou, we hebben een kapper aan de overkant zitten ja, hoor. <uit>. Nou, en de, de temperatuur wat ik dus net vertelde... ...die is uh, op dit moment 13 graden. En hij is even 40 graden geweest in Londen. Maar hij zakt alweer. Dus, uh, nee. Het, uh, nee, nee. Het is mij weer ik, niet. Ik zie jou ook zitten in die, in die nee. ski-shirt. -ski dus nee, ik denk is, dat is... Nee, nee, nee. Het is een zeil. Uh, een zeil. Namelijk met zeil nou, met met een nee. Dat wil ja, wel, Nee, toch? Ja, dat wil wel. Ja, <laughs> daarom. <laughs> dus, nou, voor vandaag... Uh, ...dat vergeten we maar eventjes. Ja. En uh, morgen... ...dan... Uh, Oh nee, dat wilde ik nog even vertellen. Uh, er is toch kans op wat regen. Nu. Na nu. Net toen ik hierheen liep, toen spetterde het. Ja. En uh, dat kan eventjes uh, een klein buitje worden. Rond een uur of uh, drie zal het worden. Moet je nog boodschappen doen? Uh, ja, dan wacht ik even. Oké, okay, nee, luisteraars, dat is even ter informatie. De vorige keer had het regende en Lex uh, had hier het weerbericht. Toen uh, zegt hij, ik ga om vier uur boodschappen doen. Toen zeiden waarom ga je een vier uur boodschappen doen? Nou, zei dan is het droog. Ja. Dus je gaat uh, om... Nee, ik wacht nog eventjes. Ja, oké, okay, je wacht als nog Als eventjes. de bui voorbij is. Goed. Ja. Wordt het een lange bui of uh, valt erbij? Uh, een week? klein buitje. Een klein buitje, oké. Okay. Okay. Uh, morgen, zondag. Dan is het uh, toch wel uh, een droge dag. En af en toe dan uh, kunnen we de zon uh, nog even zien, maar... Echt overtuigend zal het niet wezen. Eh, er staat toch aan matige aan zee weer een krachtige tot harde zuidwestenwind. Weer windkracht 6 tot 7. Dus, nee, nee, echte verbetering is het nog niet. En de temperatuur die gaat wel wat omhoog. Die gaat naar de 17 graden morgen. Dus het is niet zo koud. Ik vind het gewoon koud vandaag. Ja, het is na. Ja. Nou, dan uh, maandag. Dan hebben we een, een tijdelijke weersverbetering. Yep. En weet je wie buiten vrij is? Ja, hou je <laughs> <Dan> bot! <hebben> we <laughs> Dan hebben zijn allemaal we... blij hè. Ja. Ik vind het een goede weerman. Ja, okay. <laughs> Gaan we maar. door Rolex. Wacht ja, ik even. Ja, tuurlijk. Okay. Periode met zon. Een uh, matige tot zwakke zuidwest naar noordwest ruimende wind. En als de wind gaat ruimen. Dat is dat, een weersverbetering, Albert Jan. Ik ben helemaal met je eens. En de maximumtemperatuur is ook niet verkeerd, 20 graden. Insmeren. <laughs> Dakken je open is. Niet, niet de hele dag zonnig hoor, maar ja. we, we hebben een flinke periode met zon. Dan dinsdag moeten we weer even gaan inleveren. Helaas, maar dan moet je weer aan het werk waarschijnlijk. Ja, klopt. ja nou is goed zo. Uh, hebben we, in de ochtend hebben we regen. En dan smiddags gaat het opklaren. Er staat matig aan zee een vrij krachtige noordwestenwind. En vrij krachtig is dus de windkracht 5 ongeveer. En de temperatuur die gaat naar uh, beneden naar de 14 graden toe. Op dinsdag maar woensdag. Dan hebben we weer periode met zon. De temperatuur die is dan nog niet echt overtuigend. Die gaat naar de 15 graden toe. Dus nee, echt uh, mooi wordt het woensdag nog niet. Maar... Nog geen strandweer. Nee, okay. Maar wel zonnig. Dus jij wel een beetje van die uh, harde wind af? Ja, die, die, die gaat er een beetje uit. En dan vanaf woensdag, dat is het midden van de week, dan krijgen we meer zon en wordt het geleidelijk warmer. En ik verwacht dat jullie mij volgende week moeten bellen. <lacht> oh, kijk, kijk. Normaal gesproken ga je nooit zo ver met je nee, voorspellingen. Maar, maar, maar okay. de, de verwachtingen die zijn al, uh, al enkele dagen vrij consistent dat het vanaf woensdag... ...een weersverbetering komt. Oké, okay. ik, ik weet dat je overvalt met de volgende vraag... ...maar ik heb in de wandelgangen van KNMI gehoord... ...dat juni een echte zomerse maand gaat worden. Heb je, heb je dat gevoel ook? Of? Nou ja, dat is meer... Ja, het, gevoel, het gevoel, onderbuikgevoel. Uh, uh, ja, een onderbuikgevoel. Maar ja. dat zou best wel eens kunnen. Ik heb trouwens uh, een zomerverwachting heb gemaakt. Oh. Ja, en uh, al, al, al, al, al weken, weken, weken geleden... En dat kan je vinden op www.meteopagina.nl, want daar staat het op dat het een, een droge zomer wordt en uh, boven normale temperaturen. Dus uh, Goed nieuws die, die, die juni die zou best wel eens droog kunnen gaan verlopen, met veel zon. Geweldig, dat is lekker. Mooi, mooi vooruitzicht www.meteopagina.nl, daar kan je het weerbericht van Lex van Hoorn eh, nalezen. Wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen wat betreft het weer? Ga dan naar die pagina. Ook mobiel te volgen, dan gooi je er gewoon slash mobiel achter. Hè? En op tv, hè? En op tv, kanaal 45. Ja, jongen jonge man, is van alle markten thuis. Vier keer, vier keer per uur. Vier keer per uur voor uh, wordt die verfrist hè? Ja. Okay. Nee, nee, nee, vier keer, oh, keer per uur komt per die oh, Ah, ja. oké. Okay. Nee, dat is goed. Oké, okay, mannen. Ik, en over uh, enige tijd trouwens voor, uh, voor de mensen die de tv kijken, kan je ook gewoon digitaal kijken. Ja, dat gaan we doen. Hè? We gaan Dat digitaal gaan we doen hè, met CFM. Ja. Maar uh, luisteraars, daar hoort hij en ziet hij nog uh, voldoende uh, van. Oké, okay, dat okay. was hem. Het weerbericht. Dankjewel Lex. Fijn weekend en tot volgende week. Jij ook. Graag tot volgende week. Bellen. We bellen. Dat was Lex van Oria. Bellen wordt het zeker volgende week. Hier is Milo en You Don't Know.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 Notice these are mysterious days I look at it like a jitsu puzzle and gaze Wide right open mouth and burning eyes If only I could start to care My dreams and my Wednesdays ain't gonna. op de Zandvoortse radio. Joh. Oh Lorry. Ja, dichter bij jazz krijg ik jou niet. Nee, volgens mij ook niet. Gaat niet lukken niet. Ja, het blijft al lekker. Smin nummertje. Ben jij een beetje creatief? Ik ben heel erg creatief. En ik hoop de luisteraars ook. Want, uh, luisteraars, de creatiefste ondernemer van Zandvoort 2011 gaat weer van start. Dit jaar wordt weer uiteraard weer de beste en de creatiefste ondernemer van Zandvoort gekozen. Dus hierbij vragen wij u een mailtje te sturen naar h.jansen met 1s apenstaartje zandvoort.nl Heel makkelijk, ga naar je e-mail en kopieer uh, en plak het adres van hierboven en zet het erbij. Kies ik voor de creatiefste ondernemer en wat u zelf nog wilt toevoegen. Uh, die onder het stukje wat Zandvoort hierover schrijft is echt leuk en voor ons al helemaal uh, misschien om eerste te worden. Onder de, om, onder de indruk van die klantvriendelijke winkelier of gastvrije horecaondernemer. Laat het uh, H. Janssen weten. Je kunt tot 31 juli je nominatie bekendmaken per mail, per bedrijfs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 Stuur een mail naar h.janssen.nl, apenstaatje, zandvoort.nl. En uh, nomineer uh, uw creatiefste ondernemer of horecaondernemer. Weet jij al iemand die jij zou willen nomineren? Uh, even nadenken nog. Weet je niet? Nee. Nou, ik ga dit jaar uh, voor mijn slijter. Voor je slijter? Ja, oké. Okay. Zo goed behandeld. En als, altijd, als ik vragen heb, weten ze altijd een goed antwoord te geven. Dus ik ga om mijn slijter uh, nomineren. Een goede keuze. Ja, dacht mij. ja dat dacht ik ook. We gaan ons alvast klaarmaken voor de dance op het Zalfoortse strand. Oh, dan gaan we even moppie dansen daar. Heerlijk. Eerst hebben we muziek uit de jaren 80 daarvoor van Earth, Wind en Fire. Als antwoord ook op TV. Zie Text TV op kanaal 4540. 45. Weet jij dat verhaal, uh, Ik werd een paar uh, nachten geleden met een keer zweetend wakker. En toen moest ik aan dit plaatje denken. <laughs> ik weet het nou niet. Nou, die moeten we dan zaterdag gaan draaien. De de de boobiesocks en let it swing en let it rock and roll. Uiteraard van het uh, Eurovisie Songfestival. Oh, daar zou ik zweetend van wakker geworden zijn, denk nou, ik. Nou, enorm. Dat zal het zijn. Snel over naar Joop want want Die is vanmiddag aanwezig bij het tennis. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, Joop. De heren en luisteren, uiteraard. Ik hoop dat jullie kunnen verstaan, want het is nogal winderig hier. En uh, we zijn hier bij de wedstrijd tussen uh, Beemsterkaas Tennisclub Stamford tegen Amsterdam GS. En waar GS voor staat, kan ik je niet vertellen. Goed, we hebben ondertussen hebben we de Dames uh, Singles gehad. Uh, dat is uh, te verlopen. Uh, de Zandvoors, tenminste Zandvoors, De Zandvoors dienstspelende Olga Sovtjunk, een uh, Oekraïense, die uh, kreeg in de derde set met de 2-6 klop van Anastasia Yakimova. En die komt uit Wit-Rusland. Uh, toen was het dus 0-1 voor Amsterdam. En de tweede damespartij die ging tussen Leslie Kerkhoven, en een Zeeuwse, Struise dame van 24 jaar. Ontzettend goede tennis. En die speelde tegen Mars Zatz. Dan moet ik even kijken. Uh, Kirk uit Slovenië. Uh, dat ging erg goed, wil ik zeggen. Ook 1-1 naar twee sets. En de derde set, die ging naar uh, Lesterkerk over. Uh, met 7-5. Ontzettend spannende de partij. Heeft uh, bijna 2,5 uur geduurd. En dat is uh, toch voor de dames. Dat is ondertussen begonnen op uh, baan 1. De, de herenpartij uh, tussen Scott Grieksvoort en Anton van der Duim. Uh, de eerste set is naar Zandvoort gegaan met 6-2. En op dit moment is... Uh, uh, uh, Griekspoor, Grieks voor en een voor de eerste set in de tweede set. Uh, voor de eerste game in de tweede set. Aan de andere kant, op uh, het veld 2, speelt een hele bekende Nederlander, de Dennis van Schepingen, voor uh, Amsterdam. -Bark. En die speelt tegen, uh, Merkel. Uh, Merkens de Duitse die al een paar jaar voor Zandvoort uitkomt. en die de laatste drie jaar uh, Nederlands kampioen boven 35 is geworden. En uh, die staat uh, zelf voor met 3-1. Dus het gaat op dit moment voor, uh, ik Oké, okay, nou zo dadelijk komen we weer bij terug. In het volgende uur horen we het verdere verloop van de wedstrijden van vandaag. Dankjewel, jouw fles. Yes, I understand that every life must end.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 Just breathe Ooh. Practice Thomas is never gonna let me win oh, oh. Under everything Just another human pin Oh, oh. I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, for all I see. I wonder every day as I look upon your face for all, everything you gave and nothing you would take home, nothing you would take, everything oh you would ja, onze eigen weerman, uh, die snelt naar huis, want het is bijna drie uur, hè? Ja, dan gaat die buik over natuurlijk. Je hoort een stukje van Pearl Jam en Just Brief. En uh, tot aan het nieuws van drie uur hebben we hier Cantaloupe. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here in Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Sugar pop, sugar pop, right?